De tovenaar van Os, de stad van Smaragd. De zon ging onder en Doortje en haar vrienden besloten onder een hoge boom in het bos te overnachten. Doortje maakte een vuur en de vogelverschrikker ging in het bos op zoek naar noten en bosbessen, zodat Doortje wat te eten had. De volgende morgen gingen ze, zodra de zon opkwam, weer op weg. De bomen stonden steeds verder uit elkaar en het duurde niet lang of ze lieten het bos achter zich. Na een tijdje kwamen ze bij een brede, snel stromende rivier. Aan de andere kant van de rivier zagen ze groene weiden met kleurige bloemen. En langs de kant van de weg met gele steentjes stonden bomen met veel rijpe vruchten eraan. Als de man ons kan helpen een vlot te bouwen, kunnen we daar op de rivier oversteken, zei de vogelverschrikker. Iedereen ging aan de slag en een paar uur later vertrokken ze op een stevig vlot van boomstammen. De man en de vogelverschrikker duwden het vlot met lange stokken vooruit. Eerst lukte dat heel goed, maar toen ze midden op de rivier waren, werden ze door de stroom meegesleurd. Ze raakten steeds verder verwijderd van de weg met de gele steentjes. Als we niet snel aan de kant komen, zullen we de weg niet meer terug kunnen vinden, zei de vogelverschrikker. En hij duwde met de stok nog eens flink in de bodem van de rivier. Maar hij deed dat met zoveel kracht, dat de stok vast bleef zitten in de modder. Voordat hij de stok los kon trekken, was het vlot verder gedreven. De vogelverschrikker klemde zich aan de stok vast. Vaarwel vrienden, riep hij. Ik heb een plan, zei de leeuw. Als de blikke man mijn staart vasthoudt, zwem ik naar de oever en trek zo het vlot achter me aan. De blikke man hield de staart van de leeuw stevig vast en de leeuw sprong in het water. De leeuw begon te zwemmen en Doortje stuurde het vlot met de lange stok. Even later waren ze aan de overkant van de rivier. De vier vrienden maakten zich heel ongerust over de vogelverschrikken. Ze zochten de rivier af tot ze hem zagen zitten. Maar ze wisten niet hoe zij moesten bevrijden. Ze gingen in het gras zitten en keken verdrietig naar de eenzame vogelverschrikker op de stok. Even later kwam er een ooievaar voorbij. Waarom kijken jullie zo verdrietig? vroeg de ooievaar. We weten niet hoe we de vogelverschrikker moeten redden, antwoordde Doortje. En ze wees naar haar vriend op de stok. Als hij niet zo groot en dik was, zou ik hem kunnen redden, zei de ooievaar. Maar hij is juist heel licht, want hij is van stro gemaakt, zei Doortje. De ooievaar vloog naar de stok. Ze pakte de vogelverschrikker met haar grote poten beet en bracht hem terug naar zijn vrienden. De vogelverschrikker was zo blij dat hij al zijn vrienden omhelste, En ook de ooievaar, die daarna verder vloog. De vijf vrienden liepen verder over de weg van gele steentjes... terwijl de vogelverschrikker een vrolijk liedje zong. Overal waar ze keken zagen ze groene hekken en groene huizen. En de mensen die ze tegenkwamen droegen smaragdgroene kleren. We zijn nu vast vlak bij de stad van Smaragd, zei Doortje. En ze was nog maar net uitgesproken toen ze de grote groene muur zagen die rond de stad van Smaragd was gebouwd. Ze liepen naar de poort die versierd was met groene smaragden. Doortje trok aan de bel. De poort ging langzaam open en de vijf vrienden gingen naar binnen. Ze stonden meteen in een grote zaal. Midden in de zaal stond een man. Hij droeg groene kleren en naast hem stond een grote groene dos. Waarom zijn jullie naar de stad van Smaragd gekomen? vroeg hij. We willen graag de grote tovernaar van Os spreken, zei Doortje. Het is al heel lang geleden dat iemand kwam vragen of hij de grote tovernaar te spreken kon krijgen. De tovernaar is heel machtig en als je hem met een kleinigheid lastig komt vallen, kan hij heel boos worden. Maar we willen hem juist iets heel belangrijks vragen, zei de leeuw. En we hebben gehoord dat hij een heel aardige en goede tovenaar is. Ja, dat klopt, zei de man. Hij is heel wijs en hij zorgt goed voor de mensen in de stad van Smaragd. Ik ben de bewaker van de poort. En ik zal jullie naar het paleis van de grote tovenaar brengen. Maar eerst moeten jullie deze brillen opzetten. Hij maakte een grote groene doos open en haalde er vijf brillen met groene glazen uit. Iedereen in de stad van Smaragd moet zo'n bril dragen, vertelde de bewaker van de poort. En als jullie de brillen hebben opgezet, doe ik ze op slot, zodat jullie ze niet af kunnen zetten. En de sleutels bewaar ik. De vijf vrienden zetten hun bril op en de bewaker van de poort deed ze op slot. Daarna leidde hij hen door de straten van de stad. Alles in de stad was groen, zelfs de handen en de gezichten van de mensen. Bij de poort van het paleis stond een soldaat met een groene baard. Hij ging de grote tovenaar vertellen dat er bezoek voor hem was. Toen hij terugkwam, vroeg Doortje, hoe ziet de grote tovenaar van Os uit? Dat weet ik niet, antwoordde de soldaat. Niemand weet hoe hij eruit ziet. Als hij tegen me spreekt, zit hij altijd achter een groot groen scherm. Ik zal jullie naar de kamers brengen waar jullie vannacht slapen. Morgen zal hij een van jullie ontvangen. De volgende morgen kreeg Doortje van een vriendelijk groen meisje een prachtige groene jurk. Het meisje hielp Doortje met aankleden en bracht haar daarna naar de grote troonzaal. Doortje deed de deur open en stapte naar binnen. Ze stond in een grote zaal waarvan de muren versierd waren met groene smaagden. In het midden van de kamer stond een troon van groen marmer en daarop zat een heel groot hoofd. Een paar grote ogen keken haar streng aan. Toen bewoog de mond en Doortje hoorde een diepe stem zeggen. Ik ben Os, de grote verschrikkelijke tovenaar. Wie ben jij en wat wil je van mij? Ik ben Doortje, een klein en verlegen meisje, antwoordde Doortje. Ik ben gekomen om u om hulp te vragen. De ogen keken haar nieuwsgierig aan. Toen vroeg de stem van wie ze de zilveren schoenen had gekregen en hoe ze aan het sterretje op haar voorhoofd kwam. Doortje vertelde dat de boze heks van het oosten onder haar huis terecht was gekomen en dat de heks van het noorden haar had gekust. Daarna vroeg de stem, wat wil je dat ik voor je doe? Ik wilde u vragen mij terug te brengen naar mijn tante Emma en om Hendrik in Amerika. De ogen in het hoofd begonnen te rollen. Voordat ik jou help, moet je wat voor mij doen, zei de stem. Je moet naar het land van de knipoogjes gaan... en de boze heks van het westen doden. O oh nee, dat kan ik niet, riep Doortje. Je hebt de boze heks van het oosten ook gedood... en je draagt haar zilveren toverschoenen, zei de stem. Dus je kunt het wel. Doortje begon te huilen. Ik wilde haar helemaal niet doodmaken... Als u, die zo machtig en verschrikkelijk bent, de boze hek zelf niet kunt doden, hoe wilt u dan dat ik het doe? Je zult er wel iets op vinden. Ga nu en kom niet terug voordat je gedaan hebt wat ik heb gezegd, zei de stem. Doortje ging terug naar haar vrienden en vertelde wat er was gebeurd. Ze vonden het heel erg voor haar, maar ze wisten ook niet hoe ze haar konden helpen. De volgende dag mocht de vogelverschrikker bij de grote tovenaar komen. Maar in plaats van een hoofd zat er een mooie dame op de troon. En ze zei tegen de vogelverschrikker dat ze hem verstand zou geven als hij samen met Doortje de boze heks van het westen zou kunnen doden. De dag daarop werd de blikke man naar de troonzaal gebracht. Op de troon zat deze keer een reusachtig beest met vijf ogen, vijf armen en vijf poten. En hij zei dat hij de blikkenman een hart zou geven als hij Doortje en de vogelverschrikker zou helpen de boze heks van het westen te doden. De volgende dag was het de beurt van de leeuw. Op de troon brandde een groot vuur. En het vuur zei tegen de leeuw dat hij hem moed zou geven als het hem samen met zijn vrienden zou lukken de boze heks van het westen te doden. Toen de leeuw terug was bij zijn vrienden zei hij met een zucht. Er zit niets anders op. We moeten die boze heks van het Westen doden.